In dankbare herinnering aan, zijn over, aan de overledene, vriend en weldoener. Ja, het is uh, geweldig. Ik, ik raad een ieder aan, kom even langs. Het is echt uh, hartstikke mooi. Weet je de openingstijden misschien van uh, de begraafplaats? De begraafplaats is iedere dag open van uh, s morgens 8 tot s avonds 6.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 Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het aantal files in het weekend is de afgelopen weken flink toegenomen. Volgens de ANWB is de filedruk in de weekends van het afgelopen kwartaal 80% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De files zijn het gevolg van wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld op de A4. Het werk daar veroorzaakt extra drukte op de A44 tussen Nieuw-Vennep en Den Haag. Gistermiddag stond daar een file van 15 kilometer en vandaag 12. De komende weekends houden de problemen aan. Er zijn dan werkzaamheden op de A2 bij Den Bosch... de A12 bij Gouda en de A1 bij Barneveld. Door de week staan er de laatste tijd wel wat minder files. In Eindhoven zijn gisteren twaalf voetballers van een jeugdteam opgepakt... wegens openlijke geweldpleging. Een team van de Gestelse Boys speelde thuis tegen Willemina Boys uit Best. Nadat een speler uit Best een overtreding had gemaakt... nam de ploeg uit Eindhoven wraak. De jongen werd geschopt en geslagen... en moest in het ziekenhuis worden opgenomen... De politie pakte twaalf spelers van de Gestelse boys op. De jongens van 16, 17 en 18 zitten allemaal nog vast. Er werden ook nog twee Eindhovenaren van 42 en 51 jaar opgepakt voor het bedreigen van een man. Zij zijn inmiddels weer vrij.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 Wij zijn het, we zijn het stink.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 ja, wat kan wat onduidelijk overkomen. En daarom heb ik Herman gevraagd me te ondersteunen met dit programma. Nou Herman. Ook goedenavond, uh, lieve luisteraars. Het is een uh, primeur. We hebben nog nooit samen gepresenteerd. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat. Ik denk dat het een feestje gaat dat worden, Richard. Dat uh, wordt leuk. Zeker met zo'n uh, leuke gast erbij. Ja. Nou, uh, we hebben vanavond uh, een inspirerende gast die van ver komt, van Leiden. Ja,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 Ik smaak je de volgende keer, die samen zo,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 Semantisch. Oké, okay, dus dat is pas echt bij het clarity-proces om dat onderscheid daar wel te maken. Daar ook te maken. Dat andere onderscheid is ook heel belangrijk. Daar hebben we het ook veel over. Maar het uiteindelijke doel is toch in de werkelijkheid dieper door te dringen. En uiteindelijk tot een ervaring te komen van eenheid waarin gedachten überhaupt niet meer een rol spelen. Ja. Nou, we hebben het al heel vaak over het clarity-proces gehad, maar mensen hebben nog geen idee. ik ook niet. Jij, ik heb helemaal geen glo idee. Wat is het clarity-proces? Kun je dat even met, aan gewoon leken zoals wij uitleggen? Uh, ja, ik vind er zelf dat het, waar we het nu net over gehad hebben, er wel al heel veel over, ja. over zegt. Hè? Misschien uh, verder bestaat we het weten. natuurlijk ook uit allerlei concrete oefeningen die je doet. Ja, misschien willen we dat wel weten. En en, en en voor een groot deel gek genoeg, omdat ik maak juist dat onderscheid tussen de werkelijkheid en het denken, maar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 therapie, coaching, ja. dat soort werk. Dus dat is. Het heeft het er zeker je... verbanden mee. Ja, ja dat hebben je dus zeg maar waarschijnlijk geleend uh, uit die uh, uit die richting. Ongetwijfeld. Ja. ja.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 From B.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 Uh, we waren bij uh, Jeroen Kabal, De grondlegger van de clarity proces. Wat, ja, wat zou je erover willen ja, vertellen? Ja, ik, uh, ik heb hem ontmoet in 1993, denk ik. Uh, was zelf helemaal niet op het spirituele pad. Maar uh, had een uh, tweede kind uh, gekregen. Een jaar in...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 Ja. Het boek heet Helderheid. Misschien is dat al een hele inspirerende ja, het is, het is, titel. Ik zou meer zien bij in zo'n zo Christop ja. Palace uh, uh, bijeenkomst van, van die religies daar in Amerika. Wat denk jij? Ja, het ziet er heel spiritueel heel uit. met, het baartje, met ja. baartje, en, uh, het Maar het bijzondere was de allereerste keer bij die allereerste workshop was hij doodziek. Oh. Dus daar kwam iemand binnen die nauwelijks op zijn benen kon staan en die ook nog heel klein was. Dus in eerste instantie dacht ik, nou, is dit het, weet je wel?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 In Paradisoem. en uh, ja uh, dat is uiteindelijk als je ogen open gaan waar we zijn.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 Down to the For eternity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 Zo, en dus dan zijn we nu uh, alweer gekomen aan het einde, lieve luisteraars. Ik wil uh, onze gast heel erg bedanken, Teske. Heel erg, uh, ja, ik vond het heel inspirerend. Je kan ook heel erg passievol over muziek praten. En ook over het clarity-proces. Ik vond zelf uh, dat het uh, veel meer te vertellen was dan wat we hebben kunnen vertellen. Ja. Maar ja, je was zelf redelijk tevreden om... Klopt. ...of het enigszins duidelijk was. En anders moeten mensen maar even ik naar de website... Het. Ja. En of uh, een uh, workshop bij je uh, volgen. Dat is heel erg de moeite waard in ieder ja. geval. Het is, uh, ondanks dat het misschien wat intellectueel klonk in het, in het, in het gesprek hier, is dat het proces zelf echt, absoluut uh, heel duidelijk.